12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De koningin vindt hoofddoekje geen symbool van onderdrukking. Woningmarkt voorziet opnieuw moeilijk jaar. En stormloop van kinderen op de bekerwedstrijd Ajax AZ. Het is bewolkt. Van het noordwesten uit komt er regen aan. Later ook wat zon. En het wordt ongeveer 10 graden. Morgen wisselen bewolkt ongeveer 7 graden. bij een frisse noordwestenwind. En in het weekend dan nog wat kouder. En in de nacht gaat het vriezen.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 De dalende trend van minder woningverkopen en lagere prijzen houdt aan. In de laatste drie maanden van vorig jaar werden 13 minder huizen verkocht dan het jaar daarvoor. En de gemiddelde huizenprijzen daalden met meer dan 4 Dat blijkt uit de jongste cijfers van de makelaarsvereniging NVM. En dit jaar zal het niet veel anders worden, denken de makelaars. Voorzitter Ger Hukker over weer een moeilijk jaar. Een teleurstellend jaar. De euforie van de verlaging overdragsbelasting in het derde kwartaal... gaf een opleving in transacties. Maar we zijn in het vierde kwartaal weer keihard geconfronteerd... met de realiteit van de dag. En dat is toch gebrek aan vertrouwen. De eurocrisis, de kredietransonering, veel aanbod... en kopers met de handrem erop. Is het inderdaad vooral het gebrek aan vertrouwen... het verlies in vertrouwen veroorzaakt door de eurocrisis... dus door de schuldencrisis?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 Nou, de, of die stopt, uh, ik, ik mag aannemen dat die foute maatregel uh, niet genomen wordt. Dus de, de, de verlaging van de overdrachtsbelasting in ieder geval verlengd zal worden. Want daar zijn op dit moment de kopers die zich op de markt bewegen. En uh, ze hebben toch het afgelopen jaar 120.000 kopers uh, op de markt een, een huis gekocht. Kopers met lef zou je kunnen zeggen en visie. En die hun kansen gezien hebben. En die zijn superblij met uh, de, de verlaagde overdrachtsbelasting. Maar uh, terecht is het zo dat die niet voor die opleving heeft gezorgd. Omdat de andere componenten gebrek aan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 Het lichaam van de overleden Noord-Koreaanse president Kim Jong-il wordt voor eeuwig opgebaard. Het komt naast dat van zijn vader te liggen in een paleis in de hoofdstad Pyongyang, zo meldt het persbureau van Noord-Korea. De geboortedag van Kim Jong-il, 16 februari, zal voortaan als nationale feestdag en dag van de stralende ster worden gevierd. Ook zullen overal in het land herdenkingstorens en standbeelden voor de overleden president worden gebouwd. Kim Jong Il stierf op 17 december aan een hartaanval en hij werd opgevolgd door zijn zoon Kim Jong Un. Dit is het NOS journaal met Jan van der Putten. Burma heeft een bestand gesloten met de rebellen van de Karen beweging. Die eh, beweging voert al meer dan 50 jaar strijd tegen de legertop. Bij die strijd tegen het leger van Burma zijn al duizenden doden gevallen. Correspondent Michel Maas, de Karen beweging. Wat voor strijd voerde die eigenlijk tegen het eh, bewind van Burma? Die Karen de voeren strijd voor hun onafhankelijkheid. De Karen is een bevolkingsgroep. Die zitten aan, aan de oostkant van het land uh, tegen de Thaise grens. En die zijn al 60 jaar zijn ze bezig om, om te vechten voor hun onafhankelijkheid. En um, dan is daar ineens een bericht over een bestand. Uh, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Is er bemiddeld? Dat is niet bemiddeld, maar de nieuwe regering van Birma... die doet er alles aan om een soort nieuw, een goed imago voor Birma... voor elkaar te krijgen. Dus ze zijn bezig het land te hervormen... democratische hervormingen door te voeren. En ze staan ook daarbij onder grote druk van het Westen. Uh, een van de belangrijkste eisen bijvoorbeeld van de Verenigde Staten... Uh, om uh, die hervormingen goed te keuren... is vrede te sluiten met etnische minderheden. Heden waar de Karen Vanuit maken. En als het bewind dat allemaal doet... dan worden de sancties die het Westen op Burma heeft opgelegd... die zullen worden opgeheven. En daar is de regering nu dus hard mee bezig. En betekent dat ook dat de KRN hun streven naar onafhankelijkheid hebben opgegeven? Of zit het toch anders? Ja, het ziet er naar uit dat ze in ieder geval uh, voorlopig even de realiteit onder ogen zien... en begrijpen dat onafhankelijkheid er niet in zit... Wat voor hun veel belangrijker is, is uh, dat ze in vrede kunnen leven... en dat uh, de militairen, de Burmeese militairen, ophouden met het schrikbewind... dat ze daar jarenlang hebben gevoerd. Als die militairen weggaan en ze een normaal leven kunnen gaan leiden in, uh, bij de KRN, dan, uh, dan vinden ze het wel goed voorlopig. Dan zitten er toch wat verbeteringen in het verschiet. Dat zijn toch allemaal weer positieve berichten die je hoort uit dat anders zo uh, naar Burma om het maar zo te zeggen. Betekent dat nou echt dat het democratischer wordt in dat land?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 Die doet mee met uh, verkiezingen, 1 april. Dus uh, die heeft ook het buitenland opgeroepen... om deze nieuwe regering in Birma te steunen bij zijn hervormingen. Uh, in de hoop dat die hervormingen door zullen gaan... en dat Birma uiteindelijk een normaal democratisch land zal worden. En nu dus dat bestand ook weer met die rebellen van de Karen. Michel Maas, dankjewel. Het ICT-bedrijf Brein uit Haaksbergen is het slachtoffer geworden van hackers die het op de stichting Brein hebben gemunt. Dat bedrijf uit Haaksbergen wordt sinds gisteren oversteld met dreigementen van hackers. Die hackers zijn boos op de stichting Brein die een rechtszaak aanspande over de downloadsite Pirate Bay. Een uitspraak was dat internetproviders Ziggo en Access voor al die downloadsite Pirate Bay moeten blokkeren. En op internet circuleren nu oproepen dat Brein gesloopt moet worden. En daar is dat bedrijf uit Haaksbergen wat er niks mee te maken heeft, niet voor het eerst slachtoffer van zich een woordvoerder. Op het moment dat de Stichting Brein een, een of andere een niet zo erg populaire maatregel neemt, dan worden wij daar onmiddellijk de dupe van. Wij worden onmiddellijk verward met de Stichting Brein en onze fax, telefoon, e-mailadressen, websites en dergelijke worden vervolgens bestookt met haatmail. Eh, proberen hackers daar toegang toe te verkrijgen? Dat is heel vervelend. Die hackers lijken de site van de echte Stichting Brein inmiddels gevonden te hebben. Die site anti-piracy.nl ligt sinds gisteravond plat.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 En voor een studielening mag dat bedrag hoger zijn. Spanje en Italië hebben vanmorgen zonder problemen... nieuwe leningen kunnen afsluiten op de kapitaalmarkt. Er werd 22 miljard euro binnengehaald. Uit de transacties blijkt dat er genoeg belangstelling is... voor kortlopende leningen. Morgen wordt een nieuwe test als Italië... voor een langere termijn geld gaat lenen. De aandelenmarkten reageren enigszins opgelucht... en staan op winst. En Shell, Shell stopt met gratis spaarzegels. Vanaf 1 april kunnen bij de tankstations van Shell alleen nog airmiles worden gespaard. Volgens Shell is er steeds minder belangstelling voor die zegels. En het bedrijf neemt met weemoed afscheid van het systeem. Het is een mooi systeem, hè? het heeft iets nostalgisch, het is ook simpel voor, uh, voor klanten... Uh, maar het heeft ook nadelen. Zeker in de administratie en in de veiligheid is het, uh, is het niet meer van deze tijd. Shell zegels bestaan sinds 1983. Ze waren jarenlang een groot succes. Ze werden vooral gebruikt om te sparen voor handdoeken. En spaarkaarten kunnen tot het eind van het jaar worden ingewisseld. Sport. De Nederlandse tennissers zijn goed begonnen aan de kwalificaties voor de Australian Open. Het Grand Slam toernooi dat maandag begint. Timo de Bakker en Igor Seisling wonnen beide hun eerste ronde partij. Jesse kalung deed dat gisteren al. En bij de vrouwen zorgde Kiki Bertens voor een verrassing. Door de nummer 1 van de plaatsingslijst de Russische Vesna Dolons te verslaan. Ook Bibiane Schoofs is door naar de tweede ronde. In een soort thriller Schoofs won de derde set met 11-9 van de Kazachse Svedova.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 Het is 12 over 12, de hoofdpunten van het nieuws. Koningin Beatrix heeft het bij haar staatsbezoek aan omaan onzin genoemd dat een hoofddoek een symbool is voor onderdrukking van vrouwen. In de laatste drie maanden van vorig jaar zijn er 13% minder huizen verkocht dan het jaar ervoor. De prijzen daalden met meer dan 4%. En de Vereniging van Makelaars ziet voor komend jaar geen verbetering. En de belangstelling van kinderen voor de bekerwedstrijd Ajax-AZ... is zo groot dat Ajax het toewijzen van kaartjes heeft moeten stopzetten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Liever je schilderij hangt.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. 3D-TV komt maar niet van de grond. En dat komt omdat er nog steeds geen echte standaard is, zeggen de kenners. En die brilletjes, ja, dat is allemaal maar doen natuurlijk. In het Mediaforum communicatiedeskundige Elsje Miek Havinga en blogger en journalist Joost Niemuller. Het gaat onder meer over de studie journalistiek in Zwolle. Die opleiding zou veel te makkelijk zijn. Maar wat is eigenlijk het nut van een diploma voor een vrij beroep, zoals dat van journalist? Nou, hoe dan ook, de afgestudeerden in Zwolle die zitten er maar mooi mee. Diploma-uitreiking uitgesteld. Nou, dat is dan nog tot daar naartoe. maar deze jongen moest daardoor ook zijn feestje afblazen. Ik uh, had alles en iedereen bij elkaar gebeld, familie, vrienden, mijn vriendin. En uh, ja, die kon ik allemaal weer afbellen. Ik heb uh, wel veel cadeaus gekregen, maar ja, uh, die hou ik nog maar even. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Henk Janssen en die komt uit Enschede. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Uitgeversconcern Wegener verwacht dat er dit jaar verdere kostenbesparingen nodig zijn... en ook dat de banen moeten worden geschrapt. In het handelsbericht over 2011 zegt het bedrijf dat het zich moet aanpassen... aan de verslechterde marktomstandigheden. Zo nemen de inkomsten uit advertenties met 10% af... en leveren digitale producten te weinig op om dat verlies aan inkomsten op te vangen. Wegener is vooral bekend van een groot aantal regionale kranten... en websites als Autotrack en JobTrack. Um, best 24, Holland Doc. 100, eh, 101 TV moet ik zeggen. 101 TV, nee, 101 TV. Het is allemaal een, een greep uit de 12 themakanalen... die de publieke omroep nu nog heeft. Maar dat gaat allemaal veranderen. Komend jaar gaat er van alles veranderen bij die themakanalen. En daarom is hier aan tafel aangeschoven Gerard Timmer, directeur televisie van de publieke omroep. Welkom. Goedemiddag. Uh, we beginnen dit jaar dus met twaalf themakanalen nog, maar daar gaan we niet mee enigen. Nee, nee uiteindelijk gaan we terug naar acht themakanalen. We gaan uiteindelijk stoppen met Sterren 24, met consumenten 24. Sterren 24 is het Hollandse hitskanaal, zeg ja, maar. Ja, klopt. Ja. Consumenten zijn. Je... Consumenten, dat is meer we meer consumentengerelateerde programmering op uitzenden. Geschiedenis 24 en Spirit, dus meer levensbeschouwelijk. De inhoud van deze kanalen verdwijnt niet. Die zullen we meer gaan ontsluiten uh, via internet. Hoe dan? Nou, doordat die inhoud on-demand of vraagbaar wordt bijvoorbeeld via uitzending gemist... of bijvoorbeeld via uh, spirit.nl op internet of via consumentenplek op internet. Um, maar goed, je zou kunnen zeggen van als deze nu toch weg kunnen... dan hadden ze er eigenlijk nooit hoeven zijn dus. Nee, dat is niet helemaal waar, maar we zien op dit moment twee dingen. Ten eerste een verschuiving van het uh, gebruik van het publiek uh, van de media die wij hebben. Uh, dat verschuift meer van lineair naar on-demand. Uh, dat is één van de redenen. En Een ander ding is dat wij uh, vinden dat we de themakanalen... beter in aansluiting moeten brengen met de programma's op Nederland 1, 2 en 3. Zodat het logischer is dat wij uh, de themakanalen hebben die we straks hebben. En dat we er ook beter vanuit Nederland 1, 2 en 3... en ZEP en Zeppelin naar kunnen doorverwijzen. Nee. Dus nog mooiere mediaomgevingen kunnen bouwen. En laten we zeggen, de, de, goede, de goede programma's die op die themakanalen... die nu geschrapt waren, uh, die worden of dus via internet nu aangeboden... of die komen ergens onder een andere kopje te vallen. Ja, het kan ook. Ook zijn, er zijn bijvoorbeeld uh, programma's die op geschiedenis uh, 24 uh, zitten... Die straks wellicht ook gewoon een plek kunnen krijgen op Holland Doc. Ik noem maar even iets, want ook op Holland Doc wordt natuurlijk aandacht besteed aan geschiedenis. Levert dit nou ook geld op? Nee, het is geen besparing. Dus het is eerder gewoon een verschuiving en een effectievere ontsluiting van, uh, van onze programma's. Ja. En is het hiermee ook klaar voorlopig? Ik bedoel, houden we die acht? Houden we die dan ook een tijdje? Of gaat de politiek zich daar straks weer tegenaan doen? Nou, laten we voorlopig eventjes vooral vanuit onze eigen overtuiging en visie nadenken hoe we het Nederlands publiek het beste kunnen bereiken. Wij denken zo. En uh, mocht de politiek op enig moment zijn vinger weer opsteken... Uh, dan uh, gaan we wellicht in gesprek. Maar voorlopig uh, richten wij ons op het publiek. Ja. En is het ook zo dat dit nog banen kost? Uh, dit zal, omdat er verschuivingen gaan plaatsvinden van uh, budgetten, dat wel... zal het ook op plekken denk ik wel banen kosten. Goed, nu nog twaalf, maar dat worden er uiteindelijk acht themakanalen... dus van de publieke omroep. Dankjewel, je wel, Ja. We blijven nog even bij de publieke omroep. Volgens NOS-directeur Jan de Jong moeten kijkers vanaf 2013... serieus rekening houden met minder voetbal op tv. Als gevolg van de bezuinigingen bij de omroep, en dus ook bij de NOS... wordt er flink gekort op het budget. Het aantal medewerkers zal met 10% teruglopen, zegt hij. En er is ook is het maar zeer de vraag of de NOS de samenvattingen blijft uitzenden... van Eredivisie en Champions League. Jaarlijks gaat driekwart van het budget van 40 miljoen euro op aan voetbal... En de Jong zegt in de Volkskrant dat hij vreest dat hij straks moet kiezen tussen de twee competities. In Australië is geschokt gereageerd op de dood van de 14-jarige Chenice Erkan. Ze gooide zich voor de trein omdat ze de pesterij aan haar adres op Facebook beus was. Erkan was een groot voetbaltalent, maar werd al een tijdje bestookt via de sociale netwerksite. Haar school doet alles om het pestgedrag tegen te gaan, maar zegt machteloos te staan. Tegenover alles wat op Facebook voorbij komt. Meer dan 16.000 mensen hebben inmiddels hun medeleven betuigd... op een nieuwe Facebookpagina. En ook staan er op YouTube filmpjes om het meisje te gedenken. Vanavond te zien op Nederland 3 Code Rood. Dat is een documentaire over Peter, een succesvol tekstschrijver... die probeert af te kicken van zijn alcoholverslaving. Jessica Fileris is de maakster van deze documentaire. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er zo bijzonder aan het verhaal van deze Peter? Nou, überhaupt dat het, dat hij het helemaal laat laat filmen, denk ik. Dus uh, dat iemand met zo'n hardnekkige verslaving uh, zich, zich blootstelt aan, uh, ja, aan de rest van Nederland om te laten zien hoe, hoe hardnekkig het is. Ja, was het moeilijk om, om een hoofdpersoon te vinden, inderdaad? Uh, ja, best. Ja. We hebben daarin uh, samengewerkt met Solutions. Dat is de, de uh, afkickkliniek waar Peter in behandeling is. En dat, was wel, ja, dat, dat, dat vergt natuurlijk heel veel zorgvuldigheid. Omdat het best wel spannend is om zo met je, met je ziel en zaligheid. En, je, en eigenlijk je grootste verdriet uh, naar buiten te treden. Dat is, uh, dat is heel moeilijk. Ja. Ja. Want er zijn nogal wat mensen verslaafd. Dus zijn verhaal staat voor dat van, ve van velen, zou je kunnen zeggen? Ja, zijn verhaal staat echt symbool voor, uh, voor de, de, de, de grootste groep uh, uh, verslaafden die wij in Nederland kennen. De, de, op dit moment zijn er zo'n 2 miljoen mensen met een verslaving. En dat kan van alles zijn. Alcohol, uh, drugs, seks, games, eten, niet eten. Nee, je kan het allemaal wel verzinnen. Um, en daarvan is het, veruit het grootste gedeelte verslaafd aan alcohol. Dat is ongeveer zo'n 70 procent. Ja. Nou is hij iemand die uh, nou ja, redelijk succesvol is. Hij kan het kennelijk ook betalen om naar zo'n kliniek in Thailand te gaan. Leeft ja. levert natuurlijk ook wel een mooi plaatje op. Mm -hmm. was, het, was het ook een mooi verhaal geweest als het gewoon ergens kil en koud uh, op de vlakte in Nederland was gedaan? Ja, tuurlijk, maar dat is een keuze. Ik wilde heel graag laten zien uh, dat dit ook een vorm is... om een verslaving aan te pakken. De meeste uh, verslaafde mensen wenden zich tot de, de reguliere GGZ. Maar voor sommige mensen is dat gewoon geen optie. Zeker niet als je bekend of rijk, succesvol bent. Ja, dan, dan wil je niet uh, dat iedereen dat ziet. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Dus dan ga je buiten het zicht van, uh, uh, van, van de omgeving afkicken. En dan is Thailand natuurlijk een vrij veilige optie. Ja, en wat is jouw persoonlijke drijfveer? Want jij maakt altijd... Uh... Uh, ja maatschappelijke thema stel je aan de orde ik herinner me die eervraag uh, ja. meisjeshandel natuurlijk ja ja, in dit geval, wat mijn, mijn persoonlijke drijf is dat ik gewoon mateloos uh, gefascineerd ben door het, het thema van verslavingen. Uh, ook omdat ik het natuurlijk zelf ken. Ik ben zelf uh, verslaafd geweest in die zin uh, vanwege mijn eetstoornis van vroeger. Dat is ook een, een verslaving aan controle in dit geval. Um, en, en ik ben zelf heel erg bang voor verdovende middelen. Want uh, juist ook omdat je dan controle verliest, dat, dat denk ik dan. Dus ik wilde heel graag weten waarom grijp je steeds naar dat soort verdovende middelen terwijl je iedereen om je, om je heen kapot ziet gaan. Want het gezin leidt eronder, je werk leidt eronder, je eigen waarde ja. loopt deuken op. Ja, dat, dat wilde ik heel graag onderzoeken. Jullie kwamen daar in Thailand, Javier uh, Guzman ook tegen, de cabaretier. Mm -hmm. Ga je daar ook nog iets mee doen? Want die is nu verslaafd aan cocaïne. Ik zag een tweet van Thijs Reumer voorbij komen, dat is die van Katja. Die zei aan welke uh, verslaving leidt Javier Guzman in 2012 nou weer? Ja, dat vond ik heel pijnlijk. Ja. Maar cocaïne dus, daarvoor zit hij daar? Ja. Ga je daar nog iets, iets mee doen? Uh, ja, wij hebben, uh, hebben hem ook gevolgd. Ja, daar uh, is een documentaire over in de maak. En dat, uh, ja, dat is, dat is inderdaad uitgelekt. Dat vind ik alleen maar heel vervelend voor hemzelf. Want hij, uh, hij is aan het afkicken Dus uh, hij is nu aan het uh, ontwennen van cocaïne. Ja, hij zit daar nog altijd, of? Nee. Okay, nee, maar... hij staat alweer op de tank. En, en die film is al klaar weer of? Uh, of... Nee, nee, die is nog niet klaar. Die, uh, die is nog in de maak. Oké, okay, komt eraan dus. Maar voorlopig ja. Code Rood vanavond te zien. Documentaire. Ja. Uh, Code Rood succesvol verslaafd, heet hij officieel. Vanavond ja. te zien bij de NCV op Nederland 3 vanaf vijf minuten over half tien. Dankjewel, Jessica Vilerius. Jullie ook bedankt. Uh, producent John de Mol, bankier Rijkman Groening en presentator Matthijs van Nieuwkerk. Het zijn de drie bekende personen die te gast zijn in nieuwe afleveringen van College Tour. In dat tv-programma worden de gasten aan de tand gevoeld door Twan Huis. En dat allemaal in een zaal vol met studenten die zelf ook vragen mogen stellen. Volgens Omroep NTR zijn de afleveringen speciaal omdat de gasten zo goed als nooit een interview geven. 17 februari zetten we vast in de agenda, is die met Matthijs van Nieuwkerk te zien. Op 2 maart schuift John de Mol aan en een week later komt Rijkman Groening langs.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 De discussie rond de hypotheekrenteaftrek heeft weer een nieuwe impuls gekregen. Het CDA zou een ruk naar links willen maken... en onder meer ook die hypotheekrenteaftrek willen aanpassen. Eerder had het wetenschappelijk instituut van die partij ook al iets gezegd... over het grote taboe voor het huidige vvd cda kabinet Het lijkt erop of de geschiedenis zich herhaalt. Luister maar naar dit fragment uit het journaal van 10 maart 1988. Er is nog geen voorstel, er zijn nog geen plannen ingediend. Maar de gedachte leeft wel bij enkele CDA-ministers. De hypotheekrente aftrek beperken voor hogere inkomens. De miljoenen die dat oplevert, zouden dan mooi gebruikt kunnen worden om ergens anders te bezuinigen. of om de belasting te verlagen. Maar VVD-fractievoorzitter Voorhoeven noemt alleen de gedachte al onbespreekbaar. Daar is uh, niet over te spreken met uh, de VVD. Die uh, aftrekbaarheid van de hypotheekrente voor de belastingen, die moet blijven bestaan. Als daaraan wordt gemorreld, komt er een geweldige onzekerheid voor de eigen huisbezitter en voor de woning- en uh, bouwmarkt. Uh, daar moeten we echt niet aan beginnen. Daar is de VVD buitengewoon scherp tegen gekant. De, de discussie speelde ook al begin jaren 80. Toen ging het vooral over een beperkte renteaftrek voor huizen boven de 4 ton. CDA en VVD botsten toen flink met elkaar. Maar nu zegt de CDA-fractie dat verlaging van de aftrek niet aan de orde is. Eensgezindheid dus nu in het regeringskamp. Echt reden voor ongerustheid voor eigen woningbezitters is er dus niet. Vooral ook omdat minister Ruding van Financiën niets voor het idee voelt. Ja, inmiddels is Omo Ruding ook om in 2006 zei hij al dat het CDA na moet gaan denken over beperking van die hypotheekrenteaftrek. Lunch met Jurgen van den Berg. In Las Vegas is de gadgetbeurs CES in volle gang. Daar worden allerlei nieuwe tv's gepresenteerd. Nog groter, nog scherper, nog beter en vooral meer 3D. Maar zitten we daar in Nederland wel op te wachten? Ik praat erover met uh, Juran Maaswinkel. Die is werkzaam bij Techblog Dutch Cowboys. En hij werkt ook in de reclamewereld. Juran, goedemiddag. Goedemiddag. Jij schreef deze week een artikel over de vraag of 3D-tv dood is. Er wordt al een uh, hele tijd enorm veel over gepraat en uh, veel van verwacht. Maar de echte doorbraak is er nog niet. Hoe komt dat, denk jij? Nou, het, de, de, de, grote, de grote makker zit hem denk ik in het feit dat, uh, dat heel veel mensen uh, 3D-tv uh, willen ervaren als in de bioscoop. wat natuurlijk een beetje lastig is. Uh, omdat de bioscoopervaring uh, dermate anders is dan, uh, dan als je thuis 3D-tv kijkt. Uh, daarnaast is het ook zo dat, uh, dat het gebrek aan uh, 3D-content uh, uh, als een tv-programma's gewoon ontbreekt. Uh, met name in Nederland, daar richten we het dan even op. Uh, maar ook in het buitenland, uh, Frankrijk, uh, de Kanaal Plus in uh, Frankrijk heeft uh, na 18 maanden uh, 3D-experiment uh, de stekker er alweer uitgetrokken. Omdat er gewoon te weinig uh, 3D-tv gekeken wordt. Ja. Dus ik heb het niet over films, maar over, over echt nee. tv-programma's. Dus dan zit je de hele dag met dat brilletje voor de tv, maar dan komt er eigenlijk niks wat in 3D wordt uitgezonden. Dat ook niet. Sowieso die brilletjes is echt een hele hoop gedoe, hè? Ja, het vervelende aan de brilletjes is dat er nog steeds geen eenduidige standaard is tussen de fabrikanten. Die zijn er wel mee bezig, maar het is er nog steeds niet. Als heb ik een, een brilletje van merk X en jij een brilletje van merk Y en uh, we spreken af een gezamenlijke. Uh, tv-uitzending of een film te gaan kijken, dan zullen we toch allebei hetzelfde brilletje moeten hebben, ja. anders kunnen we het gewoon niet zien. Dus daar, daar moet sowieso aan gewerkt worden, dat daar een standaard voor komt? Ja daar, ja, daar zijn ze wel mee bezig, maar ja, het is er nog niet. En de tv's worden op dit moment wel, uh, wel verkocht met, met, met de verschillende standaarden. Ja. Ja, of kijken zonder brilletje en toch 3D kunnen kijken, is dat nog een optie? Ja, die ontwikkeling is nu wel uh, in volle gang. Alleen uh, je moet je wel realiseren dat je daar wel uh, altijd nog recht voor het beeld moet blijven zitten. En uh, ja, het, het, de ervaring die men uh, ervaart in de, in, in de bioscoop, die zal je thuis niet zo gauw krijgen. Omdat je hele ervaring, je hele experience uh, voor, voor de bioscoop toch anders is als het moment dat je thuis pv uh, ja. krijgt. Ja. Want daar werkt het wel in de bioscoop. Hè? Ook het, uh, het bioscoopbezoek is daardoor echt toegenomen dat mensen dus echt ja, midden in zo'n film willen zitten. Ja, de ervaring is natuurlijk helemaal heel anders. Je gaat met een intentie, koop je een kaartje om, uh, om, om naar de bioscoop te gaan. Je moet is anders. Uh, ondanks de ergernissen die sommige mensen hebben in de bioscoop hebben we van popcorn en pratende mensen, ga je daar toch meer naar een film kijken. En uh, 3D-content, met name in Nederland, als tv-programma, ja. Ja, dat is er gewoon niet. Omdat het ja. productioneel bijna niet behap is om... Uh, om het te maken en zeker om het uit te zenden. Ja, en ook al die sportevenementen komende zomer... die zullen dus niet daaraan bijdragen dat mensen nog meer 3D gaan kijken. Je zegt, het is echt een probleem. Nou, we blijven dat volgen, jullie zeker. Jeroen Maaswinkel, dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Hoi.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 So hanging around And the sun refuses to shine If you're bent on bringing me back down Better get in line I've never meant for your flowers to wilt Or just sour well. all your sweet wine If you mean to shower me with guilt Better get in line If you're crying over milk that spilled I'll take a number and wait in line. Ooh, ooh, ooh. You better get in line. Get in line Ron Sexsmith is dus een uh, Canadees, hij woont in Toronto en uh, hij begon ooit als de one man jukebox in Toronto. Hij speelde namelijk allerlei verzoekliedjes en uh, tegenwoordig maakte hij zijn eigen nummers. Nou, toch leuk om te weten, dacht ik. Uh, zometeen in het mediaforum doen we met de Elsemie Havinga vandaag en Joost Niemuller, maar eerst nu Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De PvdA vindt de uitspraak van koningin Beatrix over de hoofddoek een slip of the tongue. Volgens PvdA-kamerlid Recour is het politiek gevoelig wat zij heeft gezegd. In sommige gevallen is het geen onzin dat een hoofddoek symbool is voor onderdrukking van vrouwen, zegt Recour. Regeringspartij CDA is het eens met de koningin en de VVD wil niet reageren. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft forse kritiek op het cultuurbeleid van het kabinet. Hij ergert zich aan de botheid waarmee er wordt bezuinigd, zo meldt het parool. Bezuinigen moet, kapot maken niet, zei de burgemeester bij het afscheid van Hedy Dancona als voorzitter van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. In Burma heeft de regering een wapenstilstand gesloten met rebellen van het Karenvolk. Die vechten in het oosten van Burma al ruim 60 jaar voor onafhankelijkheid. Er is nu afgesproken dat de partijen met elkaar gaan praten. Er worden ook landmijnen opgeruimd en vluchtelingen krijgen de kans om terug te keren. En de provincie Limburg, de Universiteit Maastricht en DSM investeren samen 180 miljoen euro in twee kenniscampussen. Het gaat om een uitbreiding van de campus bij DSM in Geleen en van de gezondheidscampus in Maastricht. Zo komt er extra geld voor onderzoek en wordt er een kapitaalfonds voor bedrijven opgericht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is op dit moment overal bewolkt en in het noorden van het land regent het hier en daar. Het is nu 8 à 9 graden en er waait een stevige wind. Vanmiddag trekt het regengebied verder naar het zuiden. En later in de middag wordt het in het noorden weer droog. Daar breekt ook nog even de zon door, maar is later vanmiddag wel weer kans op een buitje. Het wordt 9 tot 10 graden en dat is opnieuw zeer zacht voor dit jaargetijde. Dan de wind. Ja, aan het begin van de middag komt de wind uit het westen is matig tot vrij krachtig. In de kustgebieden en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind... met daarbij af en toe ook een zware windstoten. De Waddeneilanden maken de eerste uren nog even kans op een stormachtige wind, windkracht 8. Maar in de loop van de middag dan draait de wind naar het noordwesten... en neemt tegelijkertijd ook iets in kracht af. Morgen vrijdag dan wisselen wolken en zon elkaar af... en is in de kustprovincies eerst nog kans op een buitje, later op de dag wordt het droog. Het wordt daarbij 8 graden. Kijken we naar het weekend. Die verloopt rustig, droog en ook kouder dan we tot nu toe gewend zijn. In de nachten gaat het ook vriezen. En kijken we naar zondag overdag, dan wordt het nog maar een graad of vier. ANWB Vergeesinformatie staat viel op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Na een ongeluk tussen Houten en het knooppunt Lunetten 3 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag Elsemiek Haviga, communicatiedeskundige. Hij uh, heeft ook veel programma's gepresenteerd in de journalistiek, natuurlijk. Joost Niemuller is er, journalist en blogger. onder meer bij het politieke weblog De Dagelijkse Standaard. Um, Elsemiek, een Franse journalist, is omgekomen in Syrië. Laten we daar even mee beginnen. Een Nederlandse fotograaf is gewond geraakt daar. Uh, Sarkozy van Frankrijk die wil nu een onderzoek. Um, ik neem aan dat jij op, op zo'n moment aan andere dingen denkt. Ja, aan Stan natuurlijk. Hè. Sam, storymans. Sam, storymans. Ja, cameraman. De cameraman van RTL uh, Nieuws. Die uh, is omgekomen ook in oorlogssituatie. Um, en ik weet dat op de redacties altijd... en dat gebeurt hier en dat gebeurt overal... de hoofdredactie de goede afweging probeert te maken... om stuur je mensen nou wel weg of niet. Want het is toch jouw verantwoordelijkheid. En het is zo ongelooflijk lastig om dat goed te doen. Omdat je in die situatie natuurlijk nooit weet... hoe gevaarlijk het echt is. Um, en, en wat je ook vaak ziet is dat... Die, dat die oorlogsverslaggevers daar ook eigenlijk graag heen willen. Hè? Dus, dus er zit altijd een soort van rare spanning. Uh, ja, ja, als het dan misgaat, dat is dan onderdeel van het risico wat je neemt. Mm. Uh, als uh, mensen het niet willen, dan... Het mis bij RTL was zo, mensen worden niet uitgezonden als ze niet willen. Dus in die zin is er wel een soort van overleg. Maar ja, je weet nooit exact hoe het, hoe het gaat. En ja. dit is wel een onderdeel van het gevaar wat je loopt. Dat is natuurlijk zo. Joost, we hebben het er hier vaker over gehad. Hè? En Volgens mij was jij ook iemand die zei van... Ja, we moeten daar, de journalistiek moet daar juist heen om zo open en eerlijk mogelijk daar bericht over te, te doen. En dat ja. moet niet inderdaad van achter een, een, een computertje, uh, ook al is het daar ergens in die regio. Je moet er echt zijn. VRT heeft vandaag bekendgemaakt dat ze hun uh, cameraploeg daar terughalen. Dat is natuurlijk precies wat het bewind wilde. Ja, Ja, maar ik, uh, ik kan me uh, heel veel voorstellen van de VRT, want ja. het is inderdaad een situatie waarin uh, er geen enkele partij is waarbij je kunt schuilen in dit geval. Um, en uh, het is duidelijk dat uh, de acties van het uh, Syrische leger op burgers zijn en, en, en ja, en ze schieten vanuit tanks. Dus uh, nou had ik wel begrepen uit het verslag een beetje van die uh, Nederlandse uh, fotograaf, dat er ook doelbewust gemikt zou zijn op journalisten. Althans, dat zegt hij. Dat was natuurlijk in een hele chaotische situatie. Ja. Dat maakt het natuurlijk nog veel erger. Want ik hij zou gisteren gisteren in een gang met ja, elkaar. En daar zou ook gemikt zijn. Ik zag hem gisteren bij Paul Witterman aan de telefoon. En toen had ik het idee dat hij ook niet alles wilde zeggen. Daar op dat moment. Omdat hij eerst terug wilde zijn in Nederland. Om ja. zeker te weten dat hij zijn verhaal daar ook kon vertellen. Ja, ja Kijk, dat Syrië is natuurlijk wel wat je net zei. Is zo onduidelijk waar je vijanden zitten. Ja, vanuit het leger denk je. gewoon normaal word je daar een beetje door beschermd. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus het is wel een hele chaotische situatie waar, waarin het ontzettend lastig werk ja. is. En ik me heel goed kan voorstellen dat je zegt, nou weet je, die afweging eh, dat je dan mensen terugtrekt. Begrijp ik wel. Ja. ja, en er is een soort suggestie van veiligheid gekomen omdat die uh, Arabische uh, Liga, op een gegeven moment zijn vertegenwoordigers daarheen heeft gestudeerd. Waardoor je een gevoel van VN-achtige veiligheid krijgt. Wat natuurlijk helemaal fake is. Want zijn maar twintig mensen in autootjes. Die ook overigens door Syrië volgens mij totaal niet serieus worden genomen. Tenminste, ze gaan de strijd daar ook Nee, ik zou ook niet serieus zou, Want die vertegenwoordigers bewinden waarvan ik denk... Iemand uit Soedan, die zit daar een beetje naar de mensenrechten te kijken. Kan man, weet je wel. Zullen we nog even ons grootste Nederlandse nieuws hebben dan? Mm -hmm. Het nieuws. Het ja, nieuws ik, ik van de bedoel, komende. Het was, Henk Bleken met, uh, met de oh, verhaal van de NSF. Oh, dacht je het over de koningin wilde hebben. Um, <laughs> uh, ja, dat is wat zeg. Nou, gefeliciteerd dat je als uh, um, minister... Vijftiger. Vijftiger, zo'n, uh, wat is het, 6, 26, 26, 6, 26, 6, 26 jaar gedaan maar aan de haak hebt geslagen. Ja. Knap. Wat dacht je, wat er stond voor op de Telegraaf. Want de story had trouwens de primeur, eerder wie er toe komt. Ja. Ja, dat is ook, zo hoort het ook geloof ik. Hè? Dat je Eerst dat soort bladen en dan komt de rest toch tegenwoordig achteraan. Vroeger gebeurde, niet. Vroeger gebeurde er van alles in Den Haag. En dat wisten we allemaal niet als het om privéleven ging. Dat is voorbij volgens mij in deze mm. tijd. Nou, ik storm me ontzettend aan de foto die de telegraaf op de voorkant heeft gezet. Daar staat een, een, een vrouw die je bijna niet goed kan uh, uh, ontwaren in een, in een blote, met blote armen. Dat is een vakantiefoto Vakantie van, van, van een Thijs All-In Resort. Nou, kijk, precies. Maar weet je, dat is dus precies die indruk die ze willen wekken. En haar dat, outfit heeft ja, het, ja. Weet je, dat vind ik zo fout. Weet je, Prima, laat die foto zien. Maar uh, als dat dan zo is... Maar doe niet zo'n soort van insinuatie... dat het een hele vage, ja, die foto foute is, dame is. Die, die, is, die foto zo. is natuurlijk ergens van weet ik Facebook of zoiets gehaald. Die zelf op haar site heeft staan. Of weet ik veel. Denk ik hoor. Nou ja, dat, ik geloof niet dat, je, dat dit de beste foto... Ik heb haar niet ge, ge moet ik eerlijk zeggen. Nee. Dat dit de beste foto's die er was. Joost, um, nog even. Want de story komt met dit verhaal. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat de Haakse journalistiek... dit allemaal al lang wist. Maar die hebben er gewoon niks aan mee gedaan. Exact, dat is heel vaak in de hand. Ik heb een tijdje in Den Haag rondgelopen en je hoort nog wel eens wat. En, en tegelijkertijd uh, komen allerlei bedreigingen gelijk je kant uit. Van ja, je hebt het gehoord, maar als je het uh, publiceert... dan kan je nooit meer met die en die spreken. Dus, uh, maar die tijd is wel voorbij. Nee, die is helemaal niet voorbij. Als het Denk gaat niet, om deze dingen, uit? dat, dat is het met bovenop. Als het ja. gaat om affaires, uh, politici van verschillende partijen... al dat soort zaken, je hoort ervan. Maar je hoort ervan op zo'n manier dat je het vaak net niet kunt checken. Ja, dat één iemand zegt iets, je weet niet precies wat de belangen zijn van die persoon, dus je moet oppassen en je kunt het, je kunt het niet checken, ja. want het wordt gewoon altijd ontkend. Maakt het eigenlijk iets uit ook? Oh? Ik bedoel, kijk, ja, dat leeftijdsverschil. maar goed, er zijn veel meer mensen die er zijn ook tegenwoordig oudere vrouwen, volgens mij, die juist een jongere vriend nemen. Nou, kijk, natuurlijk maakt ik kijk, zo ik kijk dit niet speciaal Ja, mee, ik wou zeggen, <laughs> een hele ja. oude vrouw met een hele jonge vriend. Nee, nee, valt wel mee. Nee, ik bedoel, dat, dat maakt niks uit. Je kunt nog wel zeggen, van, nou, een bewindspersoon met een journalist, dat is misschien niet handig. We hebben ja, met Eva nou, Jinek een een speciaal journalist die ook eh, parlementair journalist is. Maar goed, die is het niet meer. Dat heeft de NRC gewoon prima ja, gedaan. Nou, die heeft gezegd, ga dat, iets anders doen. Dat en is relevant. Goed. Dat, is ja, al, is toch... dat soort informatie is allemaal relevant. Hmm. Ja. Verder vond je de kop wel weer geniaal van de telegraaf. Groen blaadje voor Bleker. Ja, geweldig. Wat, wat, wat <lacht> zou die vent verdienen bij die die kop al maakt bij de telegraaf? Die heeft daar nog wel echt mooie dingen <lacht> ja. neergezet. No, nog even één ding. Want uh, kijk, ik, ik noemde net even die kwestie. Jinek, die lijkt hier wel op. Die dus met Bram Moskofi die zat en, en daardoor niet nieuwsuur kon gaan doen. Vond men bij de, bij de NTR. Uh, uh, ja in dit geval ook weer zij, zij, moet, uh, zij, wordt, zij moet iets anders gaan doen. Ik ja, denk dat heel veel mensen zouden willen dat Bleker iets anders ging doen. Maar, ja, maar het is toch, toch altijd weer die vrouw. Ik bedoel, je wilt toch echt niet als journalistieke, uh, serieuze krant de, de, de schijn tegen hebben dat, het, uh, dat je wat anders... Dus als het andersom was geweest, laat zeggen... een vrouwelijke minister met een, met een uh, mannelijke journalist had ook gekund. Dan mm -hmm. zou die mannelijke journalist denk ik toch ook uh, mm -hmm. iets anders moeten gaan doen. Ja, Want, maar om nou... Ik vind wel dat je een punt hebt, Jurgen. Kijk, als, als, als, de, als de NSC had gewoon gezegd van uh, Blekers moet maar iets anders gaan doen. Ja, maar op. Nou, we hebben het over twee personen. Ja. Ik bedoel, die zijn voorkomen als, als in een relatie gaat het om gelijkwaardige personen. dan moeten wij hier, wij twee echte mannen, moeten ja. het voor die vrouwen? Nee, ook maar, maar opnemen. ik zeg toch net als het een, een journalist was, als het dan was met een vrouw, Nelly's ja. Kroes, ja. eh, ja. noem maar wat, met een, dan was het toch ook, eh, dan, dan had die persoon toch ook wat anders moeten gaan doen? Waarom? Nou ja, vind ik, omdat je de relatie lastig is met iemand die op de Haagse journalistieke redactie werkt. Nee, maar werkt. beide personen laden, een, uh, laden in hun functie dus iets in zich op... dat ze daardoor uh, iets van hun uh, uh, zelfstandigheid of autonomie uh, verliezen. Dat geldt voor die journalist en het geldt voor, voor de, de minister. Nou ja. goed, maar het feit dat het praktisch makkelijk is op te lossen... doordat zij iets anders gaat doen, is dat uh, blijkbaar, naar ja. ieders tevredenheid. Althans, daar ga ik vanuit. Dan, uh, ja, dan is dat zo. Goed. En dat, uh, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Inderdaad, het grootste nieuws, jij zei terecht, natuurlijk, dat is toch de kwestie uh, Beatrix. Uh, overigens heeft premier Rutte daarin op gereageerd. De hoofddoek van Beatrix is een kwestie van respect. Dat hoort bij een bezoek aan een moskee of een ander godshuis. Hij uh, heeft dat gezegd in antwoord op vragen van de uh, PVV. Die waren al gesteld natuurlijk naar aanleiding van de beelden. Ja. Maar nu heeft de koningin ook aan het eind van het bezoek. Uh, die praat dan altijd even met de pers. Daar mag dan niet uit geciteerd worden. Maar wel een soort beeld van worden gegeven. En heeft gezegd dus dat zij uh, al die comotie uh, overdreven vindt. Laten we even luisteren naar Marieke de Vries van het Ennationaal, die het ze werd ook gevraagd wat ze vond van het feit dat haar verweten werd... dat ze een symbool voor de onderdrukking van de vrouw droeg. De vorstin reageerde, dat is echt onzin. Hier in dit land is twee derde van de studenten vrouw... en 70% van de nieuwe werknemers is ook vrouw. Ze hebben hier juist alle kans om zich te ontwikkelen. Nou, de vraag werd natuurlijk gesteld of ze verrast was door alle ophef... waarop de koningin diep zuchtte en zei... waar wordt je tegenwoordig nog door verrast? Ja, Joost Niemuller weer is gereageerd dus en zegt een hoofddoek onderdrukt vrouwen niet. Kan zij dat zeggen? Absoluut niet. Ik vind het echt ongehoord. Ik snap ook niet dat niet uh, heel politiek Den Haag hier van uh, op zijn achterste benen staat. Want wat is er aan de hand? In Nederland regeert uh, het kabinet en niet de regering. En ja, niet de koningin. En de koningin die, die overrolt hier de premier. Die gaat gewoon voor de premier spreken. Die gaat kamervragen beantwoorden. Uh, en die gaat ze dan nog op haar manier. Gaat, ze gaat in een discussie over de islam. en over de rechten van de vrouwen in dat soort landen. Uh, nou, de, daar kan je vervolgens ook weer een discussie over beginnen. Want ik vind het uh, niet zo'n hele goed geformuleerde vragen geweest van Wilders. omdat hij het iets heeft over een hoofddoek. Terwijl het hoofddoek is natuurlijk het punt niet. Het punt oh. is dat ze een salafistisch gewaad draagt. en daarmee. Het salafisme, dat is nog wel een ander, iets anders dan de islam. He, hoe het salafisme over vrouwen denkt, dat weten we zo langzamerhand ook wel. Uh, dat je nou, ik in... denk een heleboel luisteraars niet hoor, maar... Nou ja, je hoeft maar naar Saoedi-Arabië te kijken... waar Salafisme de officiële godsdienst is. En dan mogen vrouwen niet autorijden, om maar wat te noemen. Maar goed, zij zegt dus dat het daar dus anders is. Want dat geeft ze aan. Dus dat is niet over één kant te scheren, blijkbaar. Dat is totaal niet anders. Want als, ze, als ze op een gegeven nou, ze, moment de ze, koning van Iman... Een, pro een probleem krijgt met zijn omstandige bevolking... Dan komen, de, dan, komen de dan komen de Saoedische tanks binnenrijden. Ik bedoel, Saoedi-Arabië maakt daar de dienst uit. Niet die staartjes. Maar goed, blijkbaar kunnen ze in, in Oman... allemaal uh, met dat zwarte gewaad aan. Dat is ook niet mijn keus, maar kunnen ze blijkbaar wel allemaal studeren, autorijden en noem maar op. Dus daar is ja, het dan de toch, de toch zwarte, een beetje aan. Het staat in Abu Dhabi aan, niet in Abu Dhabi. Oh, dus okay. Maar goed, het... ik vind dat. Maar kijk, de vraag is: moet de koningin hierop reageren? En mm. als je dan reageert en je mag niet geciteerd worden, ontstaat er dus allerlei ruis van interpretatie. Mm. Tussen wat Marieke ervan maakt. Wat, uh, uh, straks krijg, vanavond krijgen we Boulevard. En dan heeft Peter van der Vorst er een verhaal over. En, en dat wordt dus een beetje. Beetje, een beetje een soort van schimmig. Maar zou, dan zou de koningin dus gewoon niet moeten doen. Want dan, dan ontstaat moest, die schimmigheid of, ook niet. Ja, precies. Of je moet niet reageren, of je moet zeggen... ja, dan mag je me ook citeren. Want anders dan... Mm. gaat dus interpretatie aan de haal... met het verhaal. En dat is nou net... in communicatie het probleem. Daardoor ontstaat... allerlei ruis. Wat je niet wil... en wat de koningin al helemaal niet zou moeten willen. En ik ben dat mm, wel ja, met je eens. Ik vind het toch een beetje secundair. Ik heb daar ook gezegd dat het echt onzin was. Dat zowel in de Telegraaf, die daar een eigen journalist had... als de NOS, die komen met... die. Quote. Dus, dus dat je, heeft ze, gewoon, dat heeft ze gezegd. gewoon gezegd. Nou ja, en als ze dat vindt... Um, ik vind het wel prima dat ze dat zegt. Want het is volgens mij in de lijn van wat de regering ook heeft gezegd. En de PVV zit niet in de regering. dus dat we weten niet... helemaal niet wat de regering heeft nou, gezegd. Rutte heeft wat gezegd en um, ja, Roosentaal heeft gezegd ja, dat het onzin gaat is. Het, nee, maar zo werkt het niet. Kijk, er worden Kamervragen gesteld. In de Kamer wordt het debat gevoerd. En de Kamer is het controlerende orgaan van de regering. Daar wordt altijd heel veel nadruk op gegeven. Daar wordt, hoort dat debat plaats te vinden. Dus er hoort een officieel antwoord. Er hoort een officieel debat Dat te zijn. gebeurt toch ook? En, moet, eh, en dan mag zij niks zeggen, dat is wat je zegt. Zij mag absoluut niks zeggen, nee. nee. nee dat nou, is, goed, maar dat is de over vraag dit hoe onderwerp, dat... uh, Absoluut niet, en sowieso niet over een onderwerp... Ze, ze mag natuurlijk wel iets in het algemeen zeggen... in een kersttoespraak of wat dan ook... maar ze moet geen Kamervraag gaan beantwoorden buiten de Kamer. En dan krijg je toch een hele scheve, vreemde verhoudingen. Ja, ja, het is, is, het is ook in de lijn natuurlijk, want je haalt die kersttoespraak aan. Er was ook al, met name vanuit de PVV natuurlijk ook commotie over. Dit komt er dan ook weer achteraan. Ja, maar goed, um, het is een beetje... Een, enerzijds willen we dat we iets meer van de koningin zien, hè, met z'n allen. Dat, ze, dat we er wat horen, wat ze vindt van Zo, dingen. Zouden we dat op. moeten opheffen, dat, dat niet mogen quoten ja, bijvoorbeeld? Ja, is, precies, nee, hier kijk, het, zit dus het probleem. Enerzijds punt willen we dat, en dan zit, als ze dat dan doet... en je, ik, moet je, ik moet bekennen dat ik vind dat ze dat best ietsje zorgvuldiger had kunnen uh, verwoorden. Dat lijkt mij niet zo onhandig geweest. Maar goed, het is gegaan zoals het gegaan is. Um, en dan vinden we dat eigenlijk ook weer niet kunnen. Weet je, dus Er zit wel een soort van splagaat in wat we eigenlijk vinden dat uh, de koningin wel of niet zou, zou moeten. We willen daar menselijk. We willen dat ze weten hoe ze, hoe ze denkt over dingen. En dan doet ze dat een beetje. En dan mag het weer niet. Weet je? Ja. Nee, nee, jo moet, zegt dat nee, kan niet. niet. Nee, kijk, Het punt is, kijk, we uh, wilden ze voorgesteld. Laten we dan maar een ceremoniële koningin hebben. Nou, dan zijn alle problemen verdwenen. Dan mag ze dus zeggen misschien wat ze wil. Ze, ze heeft verantwoordelijkheid. Ze is voorzitter van de Raad van State. Zij heeft een nee. belangrijke rol. Okay. Als het gaat over het, het formeren van kabinetten. Uh, uh, zij hoort boven de partijen te staan. En op het moment dat ze daar zelf afstand van neemt... door zo duidelijk partij te kiezen. In dit geval in, in, in een politiek gedoe over de islam en over wilders. Heeft... Ja, de, nee. Dat is alleen maar een extra bewijs dat, dat deze constructie gewoon niet werkt. En dat ze eigenlijk uh, op een andere manier moet gaan functioneren. Ja. Oké, okay, we gaan er straks over doorpraten ook in uh, Stam.nl. De stelling dan, de reactie van de koningin is te politiek. En uh, we zijn straks na hoofd en benieuwd naar u eens en oneens. Uh, er wordt trouwens niks gezegd dat, of ze nog iets gezegd heeft... over dat satirische filmpje van de wereld draait door. Ja, dat vond ik heftig. Daar heb ik heb er niks over gehoord. Nee, maar misschien, dat heeft ze ook sowieso niet gezien. Dus daar kan ze ook niet op reageren. Ik denk dat, nou, nou, Sophia, dat YouTube. Heeft ze YouTube wel gezien. Ze heeft alles gezien. Nou, ja, denk je echt ja, dat, dat, dat ze het gezien heeft? He? He? Dat ja, ik ja, ja. Nee, als we daar bezig zijn met een programma van... S ochtends vroeg tot avonds laat... ...en dat ze zich daarmee <laughs> bezig avonds ...s'avonds slapen gaan we nog even nee, op internet. Ja, altijd, misschien Alexander is wel. Man, even... heb je dat gezien? Weet je? <laughs> <laughs> misschien dat dat, no. dat dat gebeurd is. Want die is wel lekker modern. <laughs> ja, maar, ja, uh... nou, okay. uh, hartelijk dank voor jullie komst naar hier. Okay. Uh, Els El El Miek Haviga, was dat? En uh, Joost Niemuller. Zometeen Henk uh, Janssen, die gaat meedoen in de Nationale Nieuwscus. En we draaien weer een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Die heet Heavy Flowers, is van zoen ...en van dat album We Both Know...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 We both know a steep fall hanging by a thread. Oh, but we both know. We both know. Forward following the sunburn to erase the wrong words. But we.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 For real. No, het was Blauwtsoen van de Radio 1 CD van deze week. Het album heet Heavy Flowers. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we met Henk Janssen met dubbel S. Uh, komt uit Enschede, 68 jaar. Welkom. U was natuurkunde leraar ooit? Ik was een ooit natuurkunde. Ja. ja. Mooi vak eigenlijk, want wij vonden dat op school altijd best wel moeilijk. Ja, het, is, het is een moeilijk vak, maar het is fascinerend. Dus ja. Als ik het over zou mogen doen, zou ik weer natuurkunde gaan studeren... Ja, en het ja. weer aan jonge lijf vertellen. Maar de scheikunde is heel erg in, hè, nu op dit moment. En ja, maar dat, gezien... dat, dat is toch een beetje een andere tak ja. van sport. Nee, tuurlijk, maar dat zit, dat zit toch wel weer, ook weer een beetje in die lijn. En er is nu zo'n serie op tv, ja. met die man die alles oplost... met scheikundige trucjes eigenlijk. Dat is echt heel interessant. Ik geloof dat in Amerika ook het aantal scheikundestudenten... daardoor is toegenomen uh, hoe zit dat met de natuur kunnen? Dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk al lang uit de ja. natuurkunde weg. Ik ben ja. daarna de politiek in gegaan, dus dan uh, volg je het vak niet meer zo goed. Nee, nee. U volgt het nieuws wel, hoop ik, want uh, we moeten over die 55 punten heen. Dat is ja, de hoogste score tot nu toe. gaan we eerst doen door de nieuwsfactor te bepalen. Dan het CDA. Dat maakt zich op voor een ruk naar links. De nationale nieuwsquiz. De uitgelekte toekomstvisie van het Strategisch Beraad... wijst uit dat de partij... op cruciale punten afstand wil nemen van het huidige kabinetsbeleid. Aanpassingen van de hypotheekrente zijn onvermijdelijk... ...extere toon in het immigratie- en integratiedebat. En het CDA wil meer aandacht gaan besteden aan duurzaamheid. Au, dat doet pijn in Huizenverhagen. Voor welke partij zat u eigenlijk in de politiek? CDA. Oh, nou, dan, is dit, uh, dan wordt dit een makkie, die eerste, eerste drie vragen. Want die gaan daarover natuurlijk. Moet allemaal anders bij het CDA. Sociale gezichten, belasten van mobiliteit... en uh, zelfs over het morgen van de hypotheekrenteaftrek... kan uh, stiekem worden gefluisterd. Uh, het zijpelt allemaal langzaam naar buiten... in de aanloop naar het congres volgende week. Hier is vraag 1. Op dat congres wordt namelijk een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. Die is opgesteld door het zogeheten strategisch beraad. Welke oud-minister geeft leiding aan dat beraad? De beus. U zei de... De geus. Ja, u bedoelde de geus, u zei even de beus. Maar het is goed, Aartjan de geus. Het is al duidelijk dat deze de geus zal pleiten voor het opschuiven naar het midden... in plaats van de steeds rechtse koers van de laatste jaren... Vraag 2. Geen plannen zonder tegenstanders. Een groep conservatieve CDA's denkt erover na... om zich af te splitsen als de partij linkse wordt. Hoe heet de Duitse partij die zich in Beieren afscheidt van de CDU... die stevast als voorbeeld wordt aangehaald voor zo'n mogelijke afsplitsing? CSU. Dat is goed. Limburgse senator René van der Linden bevestigt de plannen in het AD... Vraag 3. Het gebeurt zelden dat een hele partij scheurt... maar het komt wel geregeld voor dat een Kamerlid zich afscheidt... van de partij waar hij of zij voor gekozen is. De laatste die dat deed was een VVD-Tweede Kamerlid. Ze zat van 2007 tot 2010 op persoonlijke titel in de Kamer. En de vraag is, wie was dat? Uh, mevrouw Verdonk. Dat is goed, ja. Rita Verdonk werd door Mark Rutte uit de fractie gezet... was eventjes heel groot in de peilingen met haar beweging Trots op Nederland... maar is intussen helemaal verdwenen uit de politiek. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Misschien dat hij toch nog eens een keer het exacte verhaal wil vertellen... wat er die bewuste nacht op het strand allemaal is gebeurd. Petra de Vries. De misdaadverslaggever reageerde gisteren op de bekentenis... van Joran van der Sloot in Peru... Vraag 5. In de schaduw van het proces tegen Joran van der Sloot... staan er momenteel ook drie Peruanen terecht... die ervan worden verdacht dat ze Joran van der Sloot hebben geholpen... en informatie hebben achtergehouden. Wat is hun beroep? Weet ik niet. Gokje misschien. Journalist? Nee, is niet goed. Taxichauffeurs. Zij brachten hem namelijk na de moord op die Stephanie Flores van Lima naar Chili... Uh, ze hebben zelf verklaard dat ze onschuldig zijn. Laatste vraag. Maximaal vier punten nog te verdienen. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus één term uit het nieuws. Beeld. Uh, we willen graag weten wat. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Je zou bij mij eerder Somalische dan Zweedse roots vermoeden. Drie. Het liefst zette ik mijn servers op een eigen eiland... 2. Film- en platenmaatschappijen vinden dat ik hun handel verpest. Pirate Bay. Ja, <laughs> dat was hem. <laughs> ik was zelf een beetje verbaasd volgens mij. Ja, ik, ik had er geen, geen idee van waar het naartoe zou moeten gaan. Je zit, zit niet dagelijks op Pirate Bay om daar allerlei nee, uh, nee, natuurkundefilms... Nee, nee, films, uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Uh, nee, het is inderdaad die Pirate Bay. De rechter heeft besloten dat Ziggo en Access for All... dat zijn providers uh, die Pirate Bay moeten blokkeren. Uh, nou ja, pirates, hè, dan denk je eerder inderdaad aan Somalische piraten misschien. Uh, het is een Zweedse uh, oorsprong, dit bedrijf. En uh, ze willen uh, ooit een eigen eiland waar ze dan die service op kunnen zetten... want dan hebben ze uh, met niemand wat te maken. Voorlopig dus wel uh, heeft de rechter... Uh, die providers opgelegd dat ze geblokkeerd moeten worden. De Pirate Bay was het inderdaad. U komt op de factor van 6. Dat betekent dat er 10 vragen goed moeten zijn om over de hoogste score heen te komen.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 Vandaag luidt de stelling. De reactie van de koningin is te politiek. Ik heb me eigenlijk net al weggegeven. Dat heeft alles te maken met de dragen van je hoofddoek. Daar, tijdens dat staatsbezoek. Ze heeft daar nu zelf ook op gereageerd. Echte onzin noemden ze alle ophef. En daarom de reactie van de koningin is te politiek. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Henk Janssen, 68 jaar uit Enschede, scoorde net factor 6. Dat betekent dat er zeker 10 vragen goed moeten zijn om over de hoogste score heen te komen. Maar liever nog meer, want er komt uh, nog een kandidaat voorbij morgen natuurlijk. 90 seconden de tijd, als u het niet weet, pas zeggen. Nou, en de vraag gewoon uit laten stellen. Dat zijn eigenlijk de enige spelregels. En het goede antwoord geven is ook handig. Ah. Daar komen ze. De nationale nieuwswest. Wie zal voor eeuwig worden opgebaat in Pyongyang? jong. Is goed. Een man uit Zwolle krijgt kritiek van zijn collega's... omdat hij welk beroep gratis uitoefent? Dominee. Is goed. Welke voormalig premier is op de Poolse ambassade... onderscheiden met een dankbaarheidsmedaille? Pas. Dat is Wim Kok. Welk land heeft een staakt het vuur getekend... met het, met het vrijheidsleger KNU? Um, Thailand. Dat is Myanmar, Birma. Wat is volgens de Internationale Federatie van Voetbalhistorie... het beste clubteam van 2011? Barcelona. Is goed, een juwelier in New York heeft oorbellen in de vorm van... welk omstreden symbool naar kritiek maar weer uit de schappen gehaald? Swastika. Dat is goed. Welke gemeente gaat zelf studiebeurzen uitdelen aan minima? Amsterdam. Goed, hoe heet het Duitse staatshoofd dat zich toch afzet, dat toch afziet van beantwoording van vragen over zijn privéleven? Wolf. Is goed, door de aanwezigheid van welk soort dier in een vliegtuig... is een vlucht vanuit Stockholm geannuleerd? Aap. Nee, muis. In welk land wordt 25 januari een nationale feestdag om de omwenteling van 2011 te vieren? Uh, Egypte. Is goed. De OM overweegt om welke oud-commandant te vervolgen? Karamans. Is goed. De VS hebben de aanslag op een kernfysicus in welk land veroordeeld? Iran. Is goed. In Duitsland is een brief opgedoken waarin welke componist zich beklaagt over geldgebrek? Mozart? Nee, Beethoven. Hoe heet de Nederlandse trucker... die zijn leidende positie in de Dakar-rally verder heeft verstevigd? De Rooi? Dat is goed. Een overval op een winkel in welke stad... is uitgemond in een schietpartij op de politie? Nijmegen? Nee, Leiden. Hoe oud is de jongen... die is aangehouden op verdenking van brandstichting in Quins Heul? Acht jaar. Acht jaar was het laatste antwoord. En dat zat nog in de klap, dus die tellen wij zeker mee. En de vraag is nu, zijn het er tien? Ik heb het niet bijgehouden. Het zijn er elf. Nou, Dus... Leuk. Vanaf nu bent u de hoogste scoorder. Uh, en we kijken of dat morgen stand houdt. Voorlopig nog uh, gewoon het prijzenpakket mee. Misschien dus morgen 300 euro. Nou, leuk. Uh, blijf bij de telefoon morgenmiddag. We bellen u. En goede reis terug naar Zwolle nu. Nee, nee, naar Enschede. Uh, nee, niet kwalijk. naar nee, Enschede. Ja, sorry. Het was lang Zwolle, maar het is nu aan Oké. Okay. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 Dit is Radio 1.